Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Slachtoffers van de toeslagenaffaire moeten voor de zomer hulp krijgen. Gemeenten willen meewerken om de zwaarst gedupeerden snel te helpen. En dat is nodig, want de procedures voor de toeslagenaffaire... zijn volgens de gemeente volledig vastgelopen. De problemen worden veroorzaakt doordat veel mensen zich eind 2020... onterecht voor compensatie melden... toen bekend werd dat gedupeerden 30.000 compensatie zouden kunnen krijgen... Mensen proberen toen onterecht een graantje mee te pikken, zegt de Belastingdienst. Gemeenten moeten samenwerken om opvangplekken te regelen voor reguliere asielzoekers uit Ter Apel. Dat zegt Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Hij vindt dat gemeenten gedwongen moeten worden om mensen op te nemen. Dit is nu al de zoveelste keer. Dat het letterlijk in Ter Apel overgestroomt, dat het zo niet kan dat mensen in mensendwaardige omstandigheden moeten verkeren. Dus die structurele oplossing... Uh, waarbij je dat uh, beter verdeelt ook over het land en het sneller laat doorlopen die moet komen. En daar hoort echt ook wel bij dat je dwang gaat gebruiken. Toch kan dat dwingen niet zomaar, zegt de staatssecretaris. Dat kan op dit moment uh, niet. Uh, dat kan alleen wel voor uh, andere groepen, maar dat kan niet uh, voor de reguliere asielzoekers, omdat er geen sprake is van een hele bijzondere situatie, maar van een jaarlijks terugkeurend probleem. Maar ik vind wel dat we als gemeente besturen. En landsbestuur met elkaar de verantwoordelijkheid moeten pakken. Het opvangcentrum Inter Apel zit bomvol. Mensen moeten op stoelen en de grond slapen. Behalve Utrecht heeft er nog geen enkele andere gemeente opvang geregeld voor deze vluchtelingen. Een kickbokser en MMA-vechter uit Amsterdam heeft vanmorgen drie inbrekers betrapt en daarna klem gereden. Hij snapte ze toen ze probeerden in te breken in zijn huis. De jongens gingen er toen vandoor. Hij reed ze klem even verderop in Landsmeer, sloeg met zijn blote vuist het autoraam in en trok ze uit de auto. Belde toen de politie om ze op te pakken. Koning Willem-Alexander heeft André Kuipers onderscheiden. Op Paleis Noordeinde kreeg de astronaut de eremedaille voor kunst en wetenschap van de huisorde van Oranje. Meld het televisieprogramma Blauw Bloed. André Kuipers kreeg de onderscheiding vanwege zijn grote bijdrage aan de ruimtevaart. En omdat hij mensen veel over zijn vakgebied heeft geleerd. Het weer. Morgen meer bevolking dan vandaag in het zuiden wat kans op regen. Dan wordt het tussen de 10 en 15 graden.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 Uh, de frontman van Kaito Kane Denken aan James Hetfield van Metallica. Dus uh, daar uh, valt toch een beetje het uh, muntje op zijn plaats. Om zes uur, toen had ik op een gegeven moment in Zandvoort draai door... dit fijne nummer. Nou, ik weet dat ik nu denk ik wel waarschijnlijk iemand blij ga maken in, uh, in Zandvoort... als die nog mee zit te luisteren vind. Want afgelopen week was Sophie Platenkamp jarig van de veline, Dus daarom draaien we weer. Alleen... We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 En uh, ik heb hier... Oké, okay, eerst laten we de bel klinken. je ga even eventjes op mijn knieën zitten. Oké. Okay. Okay. Laat de bel klinken. Vleurt <kling> de ruimte op... met het heilige hout. Die zet ik hier bij de microfoon. Oké. Okay. Als hij niet valt. Ja, dat kan. Um, reinig de ruimte met Sali, Dus ik ga een klein beetje Salie gebruiken.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 Dit is zien, dit is ruiken, dit is voelen, dit is proeven en dit is horen. Ja, juist. Ik moet nu de wijn drinken, ik moet hem in de goede volgorde drinken, aangezien ik anders in een kikker schijn te veranderen. Oh. Dus we doen eerst het poeder en dit is de rituele wijn. nu lopen we verder in het portaal. En dat is door mijn cover van More is Not the answer. More is not the answer. Dat is dus de cover die Jacob D. Edward nu gaat spelen van Francis Alban Blake. Frans. Francis. Francis Alban Blake. I hope you're listening. Francis Blake, I hope you're listening. Francis, I hope you're listening. Allow me, me. <laughs>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 een tijdje geleden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 your gaze that craves the past, and those pale cheeks that once were rosy, you're deaf to all, but the voices in your head, you used to be so beautiful. No natural light, this cruel world has got the best of you. Your innocence has died. A mirror, mirror, moral enemy, that empty gaze that craves the past.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 Should've seen it coming from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 gewoon weer uh, wat hoger hebben gelegd ook na, na het, het EP, uh, het debuut EP en naast ja. mij. En ja, we, we hebben wel als, uh, als motto dat we niet. Of als motto. We gaan, die land ligt daar naar blijven gaan we overheen. Dus dit is zeker wel weer een stap om uh, te professionaliseren eigenlijk. En om ja. gewoon steeds vettere en groeien en uh, betere muziek te maken. Ja. En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 Yes. Ben jullie dus ook niet van die geplaceerde evenementen waarbij je op je kom moet zitten... en dat jullie harde muziek staan te spelen? Want dat er komt volgens mij echt niet over, denk ik eerlijk nee. gezegd. het is dus... niet super fijn dat het weer mag. Nee, dat, maar, maar dat is nu voorbij. Dus ik ja. denk dat we er helemaal los kunnen. We mogen er. We hebben er mega veel zin in. Ja. Uh, hoe zit het eruit de komende tijd? Mogen jullie weer een aantal optredens gaan doen?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 You didn't say Uh, muziek waar je blij je van wordt. Hier is Ivy Fox met hun nieuwste en dat nummer dat heet Trouble. Um, ja, uh, want we zijn nog niet helemaal klaar met uh, Jacob D. Edward, want uh, er is natuurlijk nog meer dan alleen maar liedjes uh, laten horen van zijn hand. Want uh, je houdt je ook bezig met poëzie.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 Ja, nou ja, ik, ik, ik zou bijna zeggen... het verbaast me aan de ene kant ook niks. Want je bent, je bent nou eenmaal uh, poëtisch aangelegd. En uh, je doet ook een uh, studieliteratuur, heb ik ja. begrepen. Dus, dus ja, het, het verbaast me niks. En dat, uh, dan zit je in een goede gezelschap. Want de, de beide heren bond hebben ook al die uh, bagage achter zich. Dus, Inderdaad. Ja. Ja, ik draag deze dus altijd mee bij me. Uh, de, de kaft van Op weg naar het einde van Gerard Reven. Ah,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 vroom Nederlands, zoals ik dat zo noem. De ja, Nederlands. Heel erg strak, gewoon goede uh, vocabulaire. Ja. Maar met zoveel haat en uh, neid, zeg maar. Zeker, ja, cynisch sarcast ironie, of bijna sarcastisch. Sarcastisch, ironie. En dat zit er heel erg, dat, dat zwartgallige, humoristische. Ja. En het boek is dan, qua stijl, is het absurdistisch. En vaak de dingen die hij ook meemaakt door dus zijn alcoholisme zijn ook absurd vaak. Ja. En zijn uitspraken.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 It's my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 Het voelt uh, je, nu echt zeg maar, alsof ik het gaat baren. We zijn er drie jaar mee bezig geweest. Uh, uh, maar uh, uh, voor de tweede EP heb je dus uh, maar een jaar, zegt hij. Oké, okay. uh, je noemde net uh, Tim Knol. Uh, heb je nog contact met hem of niet? Nou, we zien elkaar af en toe in de wandelgangen. In de wandelgangen. En dan drinken we een glaasje whisky samen. Okay, <laughs> en praten we over het vak. <laughs> ja? Ja. Uh, dus, dus, dus je komt hem nog wel eens uh, tegen? Ja, ik, ik, ja, we zijn op folkplekken. Tim Knol is op folkplekken, weet je. Ja.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 Uh, ik vond het uh, weer heel erg uh, tof dat je geweest was. Ja, insgelijks. Ik vond het echt superleuk, zoals altijd. Ja. Yeah.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 TV My screen Shines bright It shows the colors Of your skin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 And it's a simple thought Enough to break your bones We're